Michel Kune met het NOS journaal. Bij het Israëlisch-Palestijnse conflict is er nog altijd veel onduidelijk over het aantal doden. Israëlische media melden zeker 100 doden, maar het officiële aantal staat op 70. Ook zijn er ruim 900 gewonden. De Palestijnen melden bijna 200 doden en 1600 gewonden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza. En volgens Israël zijn vanochtend 22 dorpen en plaatsen aangevallen. In twee dorpen wordt nog altijd gevochten. Het leger mobiliseert reservisten voor de strijd. Zo nodig worden er duizenden opgeroepen, zegt het leger. De NAVO veroordeelt de beschietingen van Hamas op Israël en spreekt van terroristische aanvallen. Israël is partner van het bondgenootschap, maar geen lid. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen om de aanval van Hamas op Israël te bespreken, zeggen diplomaten. De voorzitter Brazilië had om een spoedzitting gevraagd. VN-chef Guterres heeft de aanval van Hamas veroordeeld en dringt aan op alle diplomatieke inspanningen om erger te voorkomen. En Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Israël en de Palestijnse gebieden aangescherpt van geel naar oranje. Uiteraard vanwege de aanvallen. Ander nieuws: 50Plus heeft alsnog een lijsttrekker gekozen. Gerard van Hoofd is met een nipte meerderheid gekozen. Hij kreeg 51% van de stemmen, zijn tegenkandidaat en een verkoele 48%. Het ledencongres ging vandaag digitaal verder. Vorige week werd het vroegtijdig afgebroken door interne ruzies. Van Hoofd werd toen door de politie uit de zaal verwijderd... op verzoek van voorzitter Van den Herik, die kort daarna aftrad. En Max Verstappen start straks om half acht als derde in de sprintrace in Qatar. Teamgenoot Sergio Perez eindigde als achtste. De Mexicaan is de laatste concurrent in de strijd om de wereldtitel. Als Verstappen vanavond minimaal zesde wordt... is hij al verzekerd van zijn derde wereldtitel. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of twaalf. Morgen eerst bewolkt. Later vanuit het zuiden wat zon. 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Remember, anyone can dream And nothing's bad as it may seem The little things you haven't got Dat allemaal uit de jaren tachtig. Hey, we gaan verder uh, met wat muziek. En, uh, en dan kom ik zo bij je terug. En welkom in de tweede uur van Entertainment for You. Entertainment for You. Geen werk en geen geld.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 big and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 That's all it Variatie met entertainment For jou. Ik zie jouw tranen, heb je verdriet? Ik wil je troosten en ik hoop dat jij dat ook ziet. Hier is mijn schouder, huil daar maar op uit. Al jouw angsten, daar komen we samen wel uit. Geef mij jouw lach, geef mij jouw kraan. Geef me alles wat je hebt. In het leven is het best voor ons allebei. Ik zie jou lachen als ik dit zeg. Is het vertrouwen dat jij in mijn handen legt Ik zal over je waken en steeds voor je zijn En ik deel met jou de liefde en de pijn Geef mij jouw lach, geef mij jouw vraag. je hebt, dan kan ik me laten gaan. Ik moet voor jou, maar ook voor mij. Alles geven in het leven is het best voor ons allebei. Geef mij jouw lach. Geef mij jouw draan. Geef alles wat je hebt. In het leven is het best Voor ons allebei. Ja, lekker zo met Peter. Peter Beentje. En dat allemaal hier bij CFM Entertainer voor jou. En dan aan de telefoon hebben we Perry Zuidon. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, hasta la vista. Hasta la vista, <laughs> zeggen we dan, inderdaad. Ja. Hey, ja, geweldig een nieuwe single voor jou. Dankjewel. Ja, ja uh, inderdaad. Ja, een lekkere, nou ja, echt een Peris zuidstom een, een Paris, uh, in -Zuid uh, Zuid zeg maar. Ja, inderdaad, als dat betreft lekker vrolijk, lekker meezingbaar. En uh, ja, dat zit toch een beetje de ingrediënten bij mijn liedjes. En uh, ja, volgens mij zitten die in deze wel weer. Ja, nou, volgens mij zitten die bij jou er ook in. Ja, absoluut. Hé, hey, maar uh, ja, een geweldige plaat. Leuk, uh, een mooie feestplaat, zeg maar. Ja, en, klopt. Uh, ja, het, het is eigenlijk ook een, een plaat die uh, je ja, zelfs wel met, met carnaval zelfs kan draaien. Ja, bij wijze wel. Ja, ja. Met, uh, hij, hij, hij kan het hele jaar, zullen we maar zeggen. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat is toch ook altijd wel prettig als, als een liedje gewoon het hele jaar in, in, je, in je repertoire kan blijven. Ja, ja, inderdaad, net wat je zei, hij kan in het café gedraaid worden, hij kan met carnaval, hij kan ja, eigenlijk altijd. Want het is, ja, de ingrediënten zitten er inderdaad ja, gewoon in. Ja, klopt. Het is, de, de, de feest, uh, ja, waar Perry zei dan om is, daar uh, is feest, zeg ik altijd. Ja, dat, dat proberen we inderdaad altijd te creëren, inderdaad. Ja, nou ja, ik bedoel, als mensen jou volgen, kunnen ze dat natuurlijk ook uh, zien op, uh, op je site en... Uh, op Facebook en, en noem maar op. Ja, ja wat dat betreft, eigenlijk op alle social media kanalen ben ik wel, uh, wel lekker actief uh, bezig. Dus als ik, uh, als ik uh, ja, vaak van optreden, zet ik, zet ik er toch ook wel leuke filmpjes op. Ja. En uh, ja, ik, ik probeer altijd uh, waar ik ook naartoe ga uh, een feestje te creëren. Dat is, uh, dat is toch uiteindelijk het doel van, van een artiest, zeg ik altijd. Ja, ja ik, ik hoor altijd van uh, uh, uh, waar jij vandaan komt, hoor ik altijd positieve berichten. Dus uit, uh, vanuit de stad. Mooi, kijk, dus, dat uh, is goed om te horen. Kijk, dus dat, uh, ja, altijd leuk. Hey, Zeker weten. Ja, maar uh, wat, uh, wat, we hebben nou deze single, Asta Vista. Ben, no. je, ben je stiekem al met iets bezig uh, waarvan we uh, zeggen van ja, daar zitten we op te wachten? Nou, stiekem is er alweer wat opgenomen inderdaad. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja want <laughs> uh, ja, in, uh, in november zit ik natuurlijk 25 jaar in het vak. Ja. Tenminste, eigenlijk was dat officieel gisteren. Gisteren was het precies 25 jaar geleden dat ik oh. mijn allereerste singeltje zeg maar, uitbracht. Vanaf hier Alleen, de provincie de? Yeah. Dankjewel. En uh, we hadden zoiets van. Uh, ja, we, we, wilden, we wilden toch iets aan dit jubileum doen. Uh, ik ben ook eigenlijk officieel gaan tellen vanaf de eerste single. Dus ja, dit jaar vieren wij mijn 25-jarige artiestenjubileum uh, op, uh, op zondagmiddag 26 november in Rotterdam in het Zuidplein Theater. Okay. En uh, ja, da, daar, moet, daar moest dan natuurlijk toch nog wel iets, iets bij gebeuren dat, dat er nog, nog iets van een nieuwe plaat komt. Meestal breng ik uh, per jaar twee platen uit, maar dit ja is het eh, gewoon een keertje eentje keer extra... Omdat, uh, ...omdat het maar 25 jaar jubileum is. Ja, en dat wordt groot gevierd tussen het uh, Theater Zuidplein en Rotterdam. En uh, de kaartjes, kunnen ze daarvoor uh, naar de site? of uh, Ja, mensen kunnen eventueel nog naar de site. Uh, daar kunnen ze op de reservelijst... ...want inmiddels zijn alle kaarten al uitverkocht. Uh, dus uh, ja, daar zijn ja. we heel trots op. Ja, wat is het? Uh, doe je dat één dag of, of zijn het uh, nog uh, twee, drie dagen? Nee, nee, nee, we doen dat wel één dag inderdaad. Eén dag, oké. Okay. Ja, ja. Dus, eh, en uh, ja, dat wordt, uh, wordt een show, uh, ja, echt in theatervorm, uh, met een live band, met showbilletten, alles erop en eraan. Dus, uh, dus daar gaan we, gaan we een, uh, een mooi feestje van maken. Ja, dat, dat, dat, daar vertrouw ik op. Dat gaat zeker, uh, dat gaat zeker goed komen. <laughs> hey, maar uh, ja, met, met kerst doe jij niks, hè? Althans, uh, niet uh, qua muziek. Nou ja, op zich, op zich wel. Ik, ik werk wel zeg maar, met de maar vaak zijn dat toch wel wat uh, ja, besloten partijen voor restaurants en dergelijke. Ja. Dus, uh, dus ja, ik, ik, ik doe dan zeg maar, geen eigen shows uh, geven. Nee, nee maar uh, met, de, met het gezin doe je wel. Uh, met, ja, met familie, met het gezin. vrienden en. Uh, ja, wij vieren meestal uh, de pre kerst zullen we altijd maar zeggen. Dus uh, ja. we proberen altijd in het weekend tevoren uh, echt, uh, echt kerst te vieren en dan, uh, dan met de familie bij elkaar. Uh, en, en zelf, ja, wat ik al zeg, ja, voor mij zijn het toch de dagen dat, uh, dat je dat, ja, dat dat werken erbij wordt. Ja. En ik heb ja ik heb daar zelf eigenlijk nooit geen moeite mee gehad. Dus uh, ja, wat dat betreft is dat prima, en, en mijn gezin en mijn gezin die die zijn ervan op de hoogte. Die weten dat, die snappen dat gelukkig ook heel goed. Dus alle vrijheid gelukkig in. Ja, ik bedoel, ja, eh, ze zeggen altijd van eh, die dagen, dan moet je juist eh, aan, de, aan de mensen denken waar je van houdt en zo. Maar ja, ik heb altijd zoiets van, weet je, ja, ik, ik hou ook van ze in januari en in februari en in maart, snap je? Ja, nee, dat, dat is ook zo. En dat, ja, die instelling hebben wij hier thuis ook. Dat, dat geldt hetzelfde met, met verjaardagen en dat soort dingen. Uh, het is gewoon, uh, uh, ja, we, we vieren het wanneer het, wanneer het ons uitkomt. Ja, en ons ja. leven is, is dan net even wat anders dan, ja, dan, wat, uh, wat dan, dan kunst, als het gemiddelde de Nederlander, ja. ja. Dus dan, dan doen wij het op deze manier. en Daar hebben we gelukkig allemaal uh, een hele goede vrede mee. Ja, nou dat is belangrijk. Zeker. En dat houdt, uh, dat houdt uh, de mens op de been, zeg maar. Ja, zo is dat. En, en uh, in het gereel... Hey. Ja, en, en ja, weet je, er is natuurlijk ja, eh, niets leukers dan mensen blij maken, dan mensen te kunnen en te mogen entertainen. Dus eh, ja, ik, ik, ik vind het altijd prettig. En ja, vaak is het ook wel zo met dat soort dagen, als ik dan in de restaurant sta waar ik, waar ik moet werken, eh, dat ze ook zeggen van joh, weet je, breng breng je partner en, eh, en je kinderen maar mee. Dus dat is, ja, ja. Dat is, dat is allemaal geen uh, meestal niet zo'n probleem. Nou, gelukkig maar. Ja, weet je, dat, uh, ja. je, je bent, uh, Ik zeg altijd, je bent er voor elkaar. Ja, absoluut. Heel belangrijk. Okay. Ja. hey uh, Perry, als uh, uh, mensen jouw uh, uh, agenda willen volgen, gewoon Facebook? Uh, ja, ze kunnen via Facebook inderdaad, kunnen ze terecht uh, kunnen via Instagram, via TikTok tegenwoordig zelfs. En, en natuurlijk ook via mijn eigen pagina perryzuidan.nl ben, uh, ben ik te volgen. Ja, want de agenda is up-to-date. De agenda is up-to-date, ja, zeker. Dus zelfs de, de, de eerste boekingen voor 2024 staan er al in. Dus wat dat betreft staat die helemaal bijgewerkt. Ah, Oké, okay. nou dan uh, moeten we even daar naartoe gaan. Dus nog één keer even je site. Uh, perryzuidam.nl Oké, okay. hey, als jij uh, deze aangaat de hasta vista, dan, dan uh, ga ik hem lekker inzetten. En dan wens ik jou nog een heel goed weekend en uh, heel veel uh, optredens. Dankjewel, gaat helemaal goed komen. Hey, ik, ga, ik ga zo direct het land weer in en dan gaan we weer, uh, weer mensen blij maken. Ja. Jullie in ieder geval super bedankt voor de, voor de aandacht weer tijdens uh, deze single en de promotie. En lieve luisteraars van Zandvoort FM, hier is mijn nieuwe single, Perry Zuidam, en ik zeg hasta la vista. Hey Perry, dankjewel. Dankjewel, fijne hey. avond. Yo, zelf. Hoi, hoi, Als de zon zakt in de zee Sterren aan de hemel staan. Denk ik vaak aan jou terug en mijn hart dan gaat weer sneller slaan. Want je weet ik mag je graag, zoveel langer meer nog dan vandaag. Als de zon zakt in de zee, ja dan gaat mijn hart weer sneller slaan. Hastal vista, hastal vista, hastal vista, maar. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Ik vloog van jou Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista Maria Donone Ik zie jou later hier pas weer Als de maan om de aarde draait en de app alweer naar vloed zal gaan Denk ik kijk aan jou terug En mijn hart dat gaat weer sneller slaan. Ik droom jou hier steeds bij mij Altijd wil ik met jou samen zijn Als de aarde om de zon heen draait Zal de voet ook weer naar F toe gaan Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Ik loop aan jou. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Mijn. Heel Terry Zutom en Hasta la Vista, wat een geweldig nummer. Ja, lekker hoor. Feesten. Hey, we gaan nog even wat plaatjes draaien en dadelijk natuurlijk nog wat verzoekjes. En de drie op rij van Fred Heij, maar eerst nog eventjes Wesley Bronkhorst en ik ben een vechter. Ik snap dat jij getwijfeld hebt, je bent al veel te vaak gekwetst Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt dan ken je mij nog niet, ik ben geen vreemde van verdriet Ik vlug niet, zo sta ik niet in het leven Van middenaar Blijf je beter weg, want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord gordijnen, ik zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt verwennen. Zo, nou, dat was hij dan Wesley Bronckhorst. En ik ben een vechter, lieve schat. En wij gaan nog eventjes een plaatje draaien. Zo direct gaan we nog eventjes uh, bellen met Rocky Paul En uh, hij heeft ook een single. En ja, de titel is echt verrassend. Johan Kettenburg wacht nog heel even. Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat.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 Nervus, nog snel je tas na Of je alles wel gepakt hebt Ook de foto's neem je mee Je dingen Leg je trillend op de tafel In je ogen zie je tranen En je kijkt me Vragen dan. Wacht nog heel even Voordat de... is mm me -hmm. Ik ben van uh, Johan Kettenburg binnenkort hier in de studio aanwezig en wacht nog heel even voordat je gaat. Aan de telefoon hebben we Rocky Pauw. Rocky, een hele goede avond. Goedenavond. avond. man. Hoe is het? Ja goed, goed. Ja? drukke dag vandaag. Ah lekker. Tenminste gezellig druk neem ik aan. Ja, gezellig druk. Zeker weten. We hebben een paar radio-interviews gehad. En we hebben nog een optreden en, uh, vanmiddag gehad. En vanavond nog twee optredens. Dus we zijn uh, lekker druk onderweg. Ah, dus. Ja, lekker. Hey, um, ja, je hebt... Uh, <laughs> het, het, wat mij opviel was... Uh, jou, uh, de vorige die ik aan de telefoon had, was uh, Perry Zuidham. En die had het nummer Hasta la Vista. Ja. <laughs> toen, uh, toen dacht ik van ja, maar Rocky Paul Hasta la Vista... Maar het is niet dezelfde. Nee, nee, klopt. Ik kreeg een beetje stress ook in het begin toen ik de titel <laughs> voorbij zag komen. En ik heb toevallig laatst hem ook in een interview uh, gesproken. En hij had eigenlijk hetzelfde. En we dachten alle twee van, hé, hey, we zullen het niet hetzelfde liedje opgenomen. <laughs> nee. En uh, dus uh, dat scheelde weer. Ik heb een uh, oud liedje van Frans Bauer opnieuw opgenomen. Ja. En uh, uh, ja, het werd voor mij weer uh, tijd dit jaar voor een nieuwe plaat te maken. En uh, ik had dit idee eigenlijk al uh, twee jaar geleden. En uh, toen dacht ik uh, begin van dit jaar van... ...hé, hey, uh, misschien is het toch leuk om, uh, om dat toch eens opnieuw uh, uit te brengen. Ja. En uh, toen heb ik het naar de studio gestuurd. Ik zit met de studio bij de Boomstudio Studio van Frank Verkooijen in de Meren. Nou ja, die vond het een goed idee. Die heeft het in een grote toverpot gegooid. En uh, ja, ik ben blij en trots met het resultaat hoe die geworden is. Ja, want uh, ja, daarom zeg ik de, ja, de titel. Dat, dat, uh, ik, ik was er, toen ik ze kreeg, kreeg ik, uh, kreeg ik ook benauwd. Ik denk, ja, het zal toch niet uh, dubbel zijn... <laughs> nee, nee, nee, gelukkig niet. Nee, ik heb er wel nee. een beetje stress van, maar gelukkig niet. Ja, dat, dat, dat, dat, dat snap ik heel goed, uh, dat, uh, yeah. hey, maar, um, Ja. Hé, maar, ja, nummer gaat goed. Nou, best lekker. Ja, hè? hij klinkt goed, hè? Ja, toch? Ja, ja ik, ik bedoel, uh, het is een uh, lekkere feestplaat. Ja, klopt. Op de bühne slaat hij ook uh, eigenlijk super goed aan. Er wordt gelijk uh, goed opgepakt. Ja. Uh, mensen zingen hem lekker mee. Uh, nou ja, ook. Uh, ja, het is echt een uh, meezing, ja. Ja, en ook uh, natuurlijk in alle radio-interviews en de radio's. En uh, ja, het wordt overal lekker gedraaid opgepakt. Uh, de radio-dJs vinden hem allemaal super. Dus ik denk ja. dat we een goede keuze gemaakt hebben. Ja, en, uh, en de juiste timing. Ja, nou ja, het was even zoeken, want het is natuurlijk vreselijk druk op de markt met alle platen die op het ogenblik uh, allemaal uitkomen. Ja, ja. Het uh, liedje ook bij ons lag begin juni al eigenlijk al uh, compleet klaar uh, met videoclip en al geschoten van... ...gaan we hem uitbrengen? Nou ja, in overleg toen met de platenmaatschappij en de pluggen van uh, gaan we het nu doen of... Uh, ...hebben we het uitgesteld naar 16 uh, augustus ja. is hij uitgekomen en uh, ja, we, hebben, we gaan het beste ervan maken en... Uh, ik, uh, ik ben blij met de keuze hoe we hem zo gemaakt hebben en uh, hoe we hem uitgebracht hebben. Ja, inderdaad. Hey, en en uh, kunnen mensen jou ergens volgen ook, uh, je, je agenda? En uh, sta je nog ergens uh, uh, grote optredens in het land ergens? Ja, zeker. Uh, ik denk dat het voor de mensen het makkelijkste is om mij te volgen op de social media kanalen. Uh, dat is op Instagram en op Facebook ben ik te vinden onder de naam Rocky Pauw. Uh, daar kunnen alle mensen alle nieuwtjes en openbare optredens zien. Ook heb ik een website, dat is www.rockypauw.nl. Nou, het leukste is voor de mensen om mij toe te voegen en wie weet zien we elkaar terug in het land. Ja, dan is het Rocky Pauw met AU, hè? Ja, met AU. Ja, eh, ik, ik, ik, ik weet niet of er nog een Rocky Pauw is, maar dat zou zomaar kunnen. Nou nee, ja, volgens mij eh, niet. Maar in ieder geval, ik ben Rocky Pauw met AU. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en eh, nou ja, in ieder geval eh, social media, eh, daar ben je op te volgen. Eh, agenda is up-to-date. Ja, zeker weten, zeker weten. Alle openbare optreden staan in ieder geval daarop. En uh, alle nieuwtjes en leuke dingetjes. Dus uh, dat voor de mensen zou ik zeggen, volg me en uh, wie weet uh, zien we elkaar in het land. Ja, en heb je zelf nog wat nieuwtjes? Ben je nog ergens herstieker mee bezig? Uh, nou ja, achter de schermen zijn we natuurlijk altijd druk weer voor nieuwe platen te maken. Uh, toevallig heb ik vandaag weer contact gehad met de studio, tenminste met Frank. Ja. Uh, voor een vervolgplaat hierop. Maar ja, omdat het op het ogenblik zo druk op de markt is en uh, ja, nog sowieso niet weten hoe of wat en uh, deze nog eigenlijk vol in de promotietour zit... ...ja, weet ik eigenlijk, uh, is er nu niet echt wat over bekend uh, wanneer of wat uh, de nieuwe plaat gaat komen. Maar uh, ja, ik uh, probeer eigenlijk dit jaar en anders zeker begin volgend jaar uh, voor, nieuwe, voor de nieuwe plaat weer... Uh. Ah, oké. Okay. Dan gaan we die in ieder geval afwachten en uh, ja, dan wens ik jou in ieder geval uh, heel veel optredens en een uh, fijn weekend... Ja, zeker. Nou, jullie ook in ieder geval bedankt voor het draaien en promoten van de nieuwe single. Want wij als zangers kunnen wel alles uitbrengen, maar ja. uh, als jullie ze niet draaien, dan uh, komt er ook niks nee, op. Dan, dan, dan, dan houdt het ook op, hè? Uh, ja, in ieder geval veel dank daarvoor. En, uh, Graag gedaan. Ja, als we weer een nieuwe plaat hebben, mogen we hopelijk weer een interviewtje afgeven. Ja, ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan zet ik hem in. Kijk, mijn naam is Rocky Pauw en hier is mijn nieuwe single, Bessa Mucho. No, hasta la vista. Oh, sorry, sorry, hasta la vista, ja. ja. <laughs> ja dat geeft niet. Hey. Okay, Goed weekend, man. Hoi hoi. hoi, hoi. Vandaag dat wordt een dag, daar ben ik zeker van. Vandaag dat wordt voor mij de mooiste dag. Vandaag dat wordt een dag dat werkelijk alles kan. Ja, vandaag telt voor mij alleen een lach. Vergeet me zorgen, denk nog niet aan morgen Ja, vandaag dan ben ik zelf even aan de deur. Dus geen telefoontjes, dat is te gewoontjes. Nee, vandaag heb ik geen trek in al dat gezeur Hasta la pista, zo is het leven Vanavond staat de hele wereld op zijn kop Hasta la pista, niets haalt me tegen Vanavond zoek ik een gezellig plekje op Waar ieder lied vrolijk mee wordt gezongen Want zo zou het dus altijd moeten zijn Hasta la vista, zo is het leven Vanavond staat de hele wereld op zijn kom Hasta la vista, niets houdt mij tegen Ben ik zelf even aan de beurt Dus geen telefoontjes Dat is de gewoontjes Nee, vandaag heb ik geen trek in al dat gezeur Hasta la vista, Zo is het leven Vanavond staat de hele wereld op zijn kop? Hasta la pista, Niets haalt me tegen Vanavond zoek ik een gezellig plekje Dat was hier een Rocky Pauw en Hasta la Vista. Ja, ook toevallig dat de twee in dezelfde ja, titels hier voorbij komen. En dat allemaal op één dag. Hey, um, we gaan naar de. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, en dat beginnen we met Barry White en You're the first, the last, my everything.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 and my love De 3 van Fred Heij. Wat was hij dan weer. De drie rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met uh, die heerlijke plaat van Barry White... en uh, You're the First, My Last, uh, Everything... en natuurlijk uh, als tweede uh, Dawn en Tony Orlando... en jij uh, Yellow Ribbon... en natuurlijk was dit Gloria Gaynor en I Will Survive. En dat allemaal hier bij Entertainer View. En we gaan gelijk door met een verzoekplaatje... dat is afkomstig van Anouk. Ja, Anouk, jij wilde een plaatje horen... Uh, van Jannes. En uh, jij wilde graag horen. Een lekkere gauw oude van Adio, Amore, Adio. adio hier is hij dan. Amore, Leuk dat je zit te luisteren. Blijf er lekker bij tot 7 uur en het view. En dat allemaal op die 106.9 DHB plus 6A. Ik moet je hier met pijn eenzaam achterlaten.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 Gaan schijnen Je afscheid, is maar voor even Dus droom nu je tranen Adio, amore, adio Ik kom terug Ik zal jou in mijn hart Echt heel goed bewaren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 Als je dat niet aangevraagd dan door Anouk, en adio, amore, adio, Micho... vraag een plaatje aan en jij wilde graag horen... Koos het en jij ziet mij niet staan. Hey, en als je vergeet dat je je wel mogen bekomen... Oh, en alles uit smakelijk. Je was een vlok aan mijn bij. Ik was toch een lieve vrouw... Nu kijk je recht om me heen Dat is te veel voor mij Misschien wilde ik te veel Vrij zijn en gelijk bij jou Met het spel dat jij nu speelt Sta ik mooi in de kou Jij Jij mijn dan, Wat heb ik jou gedaan? Jij, jij, dan, Wat is bij ons verkeerd gegaan? Het is net of ik niet bestand. Vlag speelt om je mond en terwijl ik met je praat kijk jij maar in de droom. Jij, jij zie, zie mij niet aan. Wat heb ik jou gedaan Jij, jij zie, zie mij niet aan. This all... ...is bij ons verkeerd gegaan. Oude tijden heel even. Hier bij CFM Entertainer View. Koos Roberts. En jij ziet mij niet staan. Aangevraagd door, uh, door uh, Michel. En uh, volgende plaatjes, Federico, jij wilde een lekkere gouden, oude uh, en Ik heb genomen toontje lager en uh, Stiekem gedanst, ik stond maar wat te drinken wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.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 Gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond Steken Vandaag de Federico, een toontje lager, stiekem gedanst en dit was tevens het laatste verzoekplaatje. Ja, zoals je hoort, dit was het dan weer. Twee uurtjes Entertainment voor jou. Vandaag de gast hier in de studio was uh, Liv Webber. We hebben gebeld met Perry uh, Zuidan, Catharina Hultes en Rocky Paal. We hebben weer de verzoekjes kunnen draaien. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik wel in ieder geval. Ik wens u in ieder geval een uh, heel goed weekend nog. En uh, graag horen uh, we elkaar weer volgende week. zaterdag. Dezelfde plaats, dezelfde tijd. Dezelfde zender. En dat allemaal op die 106.9. Ik zou zeggen, tot dan. Bye.